Wat moet met het RWS-journaal. Het Openbaar Ministerie wil meer Syriëgangers terughalen... om die in Nederland te berechten, meldt NRC. Begin dit jaar had het OM nog tien Syriëgangers op het oog. Nu zijn dat er 29. Ze worden onder meer verdacht van terroristische misdrijven. Het kabinet wil Syriëgangers juist niet in Nederland berechten. Oud-justitie-minister Opstelte geeft toe dat hij fouten heeft gemaakt... in de zogeheten bonnetjesaffaire van vier jaar geleden... In een biografie die vandaag uitkomt noemt hij het enorm stom dat hij in de Kamer speculeerde over de kwestie. Opstelde zij lange tijd dat er van een schikking met een drugshandelaar geen bonnetje meer was. Maar dat bleek niet te kloppen. Trude Kruis maakt zich grote zorgen over honderden migranten in een tentenkamp in het noordwesten van Bosnië en Herzegovina. De omstandigheden zijn er volgens de hulporganisatie erg slecht, terwijl de winter voor de deur staat. In het migrantenkamp met zo'n 80 tenten is geen stromend water of elektriciteit. Ook zijn er geen sanitaire voorzieningen. In Spijkenissen is een aantal woningen ontruimd vanwege een plofkraak. Iets na vier uur vannacht werd een geldautomaat bij een winkelcentrum opgeblazen. De bewoners van de appartementen erboven moesten hun huis uit vanwege mogelijk instortingsgevaar. Het is de tweede plofkraak in korte tijd in Spijkenisse. Vorige week werd ook in Vladingen een geldautomaat opgeblazen. Ajax en Chelsea staan gedeeld bovenaan in groep H van de Champions League... na het verlies van de Amsterdammers gisteravond in de Johan Cruijff Arena. Chelsea scoorde in de 86e minuut het enige doelpunt. Vanavond spelen Feyenoord, AZ en PSV een wedstrijd in de Europa League. Het weer nog wisselend bewolkt vandaag, met lokaal nog kans op wat regen... maar in de loop van de dag steeds meer zon. Het wordt 17 tot 20 graden. Vanavond kan er in het Noordwesten weer een buitje vallen... Morgen grotendeels droger, maar met maximaal 15 graden wel wat koeler dan vandaag. Dit was het NMS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Het is Dennis Mooi van de ANWB. In Noord-Holland loopt het eigenlijk alleen goed vast op de A10. Op de A10-noord richting de A10-zuid, door de Zeeburgertunnel. Tussen Deurgedam en over Amstel 6 kilometer file door een ongeluk. Er is maar één rijstrook open, de vertraging is ruim een uur. Op de A7 van Zaandam naar Horen staat tussen Purmerend en Avenoorn 4 kilometer file door een spoedreparatie. En de vertraging is hier 10 minuten. En tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort.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 Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag. Mag het licht daar?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 Welkom bij ZFM. Het geluid van Zandvoort. Live. Dit is ZFM. ZFM in de morgen met Gerloogman. En inderdaad live. Goedemorgen Zandvoort. De vijf over acht. Hier bij uh, ZFM. De 24 oktober. Tijd vliegt te chamollen. Goedemorgen, wat een koninklijke deuntjes. En eh. Uh... Nog een week, dan is het Halloween. En 24 oktober is de... Uh, 298ste dag van het jaar. Nog 68 dagen, dan is het nieuw en oud. Of oud en nieuw. En we hebben de allerleukste plaat hier vanochtend voor je. Want je weet het, hè. De ZFM in de morgen... De leukste muziek. Gisteren heb je kunnen genieten van Walter. Maar vanochtend moet je het met mij doen. De vijf van acht. hoog aan de hemel. Ze zegt je, je moet er weer eens uit. ze heeft gelijk. De stad staat door de ruiten. Ze zegt me kom je weer naar buiten. Dus ik ga gelijk. Wat dat? Chaka, is er weinig money in mijn zakken, maar dat maakt niet uit. Niet uit. Alfie Bulakka, is er weinig money in mijn zakken, maar dat maakt niet uit. Nee.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 Kattenberg, maar wij noemen hem Tino Martin. Zij weet het, het begin van twee uur, ZFM, in de morgen. Wordt een mooie dag, wordt een mooie dag. Tino vraagt bijna. Goedemorgen, de koffie warm, goed bezig. Zij weet het, ja ik weet het ook hoor, wij weten het allemaal. En ken je deze nog? Addicted to Love. ZFM. Jouw station. Op jouw radio. Op jouw tv. Op jouw computer. Overal te bereiken. Hier is Robert Palmer. Kom Robert. Doe je best. Hij wil nog niet nog even wakker worden. Een de goede plaats, zeg. Robert Palmer. Dikte To Love. Zet hem op jouw radio. Dikte To Love. Wij Bij ZFM in de morgen. En uh, wij hebben alleen maar de leukste platen. Als je dat nog niet door had. Nou, begrijp ik het niet. Zoals deze Carly Simon. Van alweer een tijdje geleden. Bijna kwart over acht. Bij ZFM. Word bekend uh, van Jorzo Fame. <coughs> uh, dit was Come, Coming Around Again. Carly Simon. Amerikaanse zangeres. Uit de 70 jaren. Mooie platen gemaakt, mooie platen gemaakt. Dus wij zijn er ook heel erg blij mee. En dit is er ook één. ZFM. Het Geluid van Zandvoort. Hier is Siel. Met Crazy. Ho, ho, ho, ho. Nog een week is het uh, Halloween. Crazy Bij ZFM. Acht voor half negen. En het wordt een mooie dag, uh, lieve luisteraars. Het wordt uh, prachtig en het wordt uh, 17 tot 20 graden. Het moet niet gekker worden. Wat een feest allemaal. En dit gaat over de dochters. Over mijn dochter en over jouw dochter. En over alle lieve dochters. John Maar zingt erover... Bij ZFM. Op donderdagmorgen. Goedemorgen. I know a girl. She puts the color inside of my world. Machines just like a maze. Where all of the walls are continually change. I've done all I can to stand on the steps with my heart in my hand Now I'm starting to see Maybe it's got nothing to do with me Father's bigger to your daughter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 Saw him walking away. Now she's left, cleaning up the mess he made. So, fathers, bigger to your daughter. gone without een lieve dochter. Ik weet er alles van. Daders John Meyer. Prachtig, leuk liedje. En als je voor bent voor de Formule 1, dan kan je een poster kopen bij Leo Determan. En hij heeft posters laten maken om zo de voorstanders van de Grand Prix ook een, een woord te geven, want er zijn zoveel tegenstanders aan het woord. Dat mag best een keer een voorstander worden, vindt hij. Ik ben het helemaal met hem eens. Dus het kost een euro. Moet je maar even in het Zandvoortse krantje kijken. Daar staat er alles over in. En het zijn goede initiatieven. Daar houden we van, dames en heren. Want de Grand Prix moet er komen. Ik heb nog eens antwoord gehoord die tegen was. Nou ja, dat zie je wel in het dorp. Met alle geblokte vlaggen, met een beetje fantasie komen we er wel. Hier is Earth, wind en fire en fantasy. Het FM, het geluid van Zandvoort. Dus luister mee. Dit was Earth, Wind and Fire. En vanavond, eh, eigenlijk vanmiddag, kan je in het kader van uh, Oktober Wildmaand kun je meedoen met uh, Wild Cooking... bij Julius Jaspers. En uh, hij is... Uh, vanaf 4 vanaf, uh, uur... in Julius in Zandvoort. Kost 80 euro, inclusief het diner. En dan uh, leert hij uh, wild koken. En dat is toch wel heel erg de moeite waard. Hé, hey, denk je niet. Het lijkt me een goed plan. Hier is Bluff. En het allerliefst... uit Londen. En het wordt licht in Zandvoort. Van de wereld weet ik niets. Niets dan wat ik hoor en zie. Niets dan wat ik lees. Ik ken geen andere landen. Zelfs al ben ik er geweest. Grote steden ken ik niet. Behalve uit de boeken.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 Wie heeft gevonden Dan stoort ze mijn hart vol En al liefst Uit Londen Van de wereld weet ik niets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 Prachtigste verhalen. O, oh God, wat is lief. wie weer heeft gevonden, dan stort ze mijn hart vol. Met al het liefs uit Londen. Welkom bij ZFM, het geluid van Zandvoort. Live, dit is ZFM, ZFM in de morgen met Ger Loogman. Hello Brick Road van Elton John. En uh, Elton John is weer helemaal in, uh, in, uh, ja, in, in het nieuws. Want uh, hij heeft natuurlijk die speelfilm. Hij heeft ook een boek geschreven. En dat schijnt een heel mooi boek te zijn. Met alles wat hij heeft meegemaakt. Dus ik zou zeggen, probeer het eens te kopen. ZFM, het geluid van Zandvoort. Om tien over half negen. <coughs> en de beste muziek. Zoals deze... Complitute Mac. doet Mac. En uh, Rhiannon. Prachtige plaat, een van mijn favoriete wensen, natuurlijk. En uh, nou ja, ik zei al: het wordt uh, mooi weer uh, morgen. En uh, het wordt morgen rond de 20 graden in Limburg. En hier rond de 17. Ik bedoel vandaag. En, uh, maar het, het weekend wordt uh, een stuk minder hoor. Het weekend wordt uh, echt. Uh, dat wordt even afzien. Want uh, er kan zelfs uh, nachtvorst. Och, jeu, das er bij de hand, petjes erbij. Niet onbelangrijk. Abrupte overgang vindt precies tijdens het verzetten van de klok plaats. En dit is uit 2007. Alweer Snow Patrol. En shut your eyes bij ZFM. Goedemorgen, het geluid van Zandvoort. Denk ermee. Snowportal. Bij ZFM in de morgen. Het geluid van Zandvoort. Op jouw radio. Dus hou hem erop de hele dag. Goedemorgen. Je luistert naar Geer Loogman bij ZFM. En wat hebben we hier? Deze kennen we nog wel. Want wat is er een radioprogramma zonder de Beatles? Dat is niks. Vandaar dat we dat even draaien. Let me take you down, cause I'm going to strawberry fields. Nothing is real. BJ Feels forever. Een van de betere platen die ze gemaakt hebben, maar eigenlijk alles wat ze gemaakt hebben is wel heel erg goed. Dus wat dat betreft is er niet zoveel, is er niet zoveel mis met ze. Welkom bij ZFM. Het geluid van Zandvoort. Het geluid van Zandvoort ZFM en je weet het. Altijd gezellig, altijd goed. Kopje koffie erbij. Kan niet meer fout. Dat zijn de mooie momenten van het leven. En dit ook trouwens. Bijna 9 voor 9. Uh, Bij ZFM. Met de mooiste muziek. Gevoelig. Edoch toch. Mooi. Och, wat zegt dat leuk. Ja, speel maar jongens. Hier is Tilly Dan. Uit ja, de tachtige jaren. En Ricky, don't lose that number. Dat lijkt me een goed, plan. We have your leaving. You kinda scared yourself, you turn and run But if you have a change of heart Ricky don't lose that number Dat was dat nummer bij ZFM Goedemorgen. Het is al bijna weer uh, 9 uur. En we draaien nog één plaatje voordat het zover is. Hier is de vader en de zoon. It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young, that's your fault. There's so much you have to know. Find a girl, settle down.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 I'll still be here tomorrow, but your dreams may not. How can I try to explain? Son, Ron Keaton en Yusuf. Dat was eigenlijk de originele man die het gezongen heeft. Jaren geleden, jaren geleden. Maar uh, dit was uh, een tijdje geleden uh, toch wel weer een grote hit. Ja. Eigenlijk is dit de plaats, plaats, voor het nieuws. Billy Joel en My Life bij ZFM.